Israël, Toetsteen voor Gods zegen of vloek. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijd en Profeetie. Waar vinden we dat in een van jouw boeken? Overal. In het allereerste wat ik geschreven heb, Israël, onze oudere broeder. Om Sion ons niet zwijgen. En, en ook met Israël op weg naar de eindtijd. Overal vinden we dat Israël als knecht van de Heer, mm -hmm. want Israël is ook de, de Heer Jezus is natuurlijk de eerste knecht van de Heer, ja. maar Israël is ook knecht van de Heer. Ja. En, en dat is het moeilijke, zij zijn het toetssteen voor Gods zegen mm -hmm. en vloek. Door de hele geschiedenis, nog voordat Israël geboren was, was dat het geval. En daar zullen we eens even naar kijken, want we hebben nu, ik denk, al drie of vier redenen gehad voor de uitstel van het koninkrijk. De gemeente is nog niet klaar met zijn zendingstaak ja. met een grote opdracht. Mm -hmm. Ten tweede, er moesten een hele series profetieën vervuld worden. Mm -hmm. Het derde, dat, was, dat waren geestelijke hemelse gebeurtenissen die dat ook konden afremmen. Bijvoorbeeld de engel Michael moet met zijn engelen Satan eh, met zijn engelen nog de hemel uitkieperen. Ja. Dat moet ook nog gebeuren. En het, het vierde. Dat was Gods ongelooflijke genade en geduld. Telkens weer geeft die uitstel en afstel. En nu kunnen we ook zien hoe die toetsteen van Gods zegen, als hij een land zegen geeft, omdat ze achter Israël staan, ja, dan geeft dat ook weer uitstel. Dan denkt de heer, nee, dan moet, nou, nou nog... dan moet ik eerst hun zegenen, voordat ik weer verder kan. Ja, ja, natuurlijk. Ja. En <laughs> zo zou je het ja. kort zeggen. Ja. Nou, en ja. dat is natuurlijk, dat vinden we... Al in Genesis 12, vers 3. Mm -hmm. Ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt is wie u vervloekt. Een hele bekende tekst. Een hele bekende tekst die hij ja. ook herhaalt tegen, tegen Isaac en ja. tegen Jacob. Ja. Ja. En die hij nog eens laat herhalen door die heidense profeet, door die Bilian. Uh, ja, die, die, die zegt als de Heilige Geest over hem komt, dan zegt hij ook gezegend wie u zegent en vervloekt is wie u vervloekt. Mm -hmm. Nou ja, dat... Uh, en dat is door de geschiedenis heen waar. Dus deze uitzending zullen we eens gaan kijken. Ja, door de geschiedenis heen waar zeg jij, maar is dat vandaag nog steeds actueel? Dat zullen we misschien volgende week zien. Okay. Want dan heb ik een aantal landen in Europa die dit meegemaakt hebben. En een land die dat nu momenteel op dit moment meemaakt. Dus dan gaan we zien dat wat in de Bijbel jaren geleden geschreven is, ja, vandaag nog steeds toegepast wordt. En het is, jaren is het actueel gebleven. Ja. Nou, we gaan even terug in de geschiedenis, mm -hmm. als het goed is... Ja, ...naar uh, Israël, dat nog in Egypte was. Ja. Uh, in de uittocht van Egypte, Mozes enzovoort. Moses, ja. Mozes, die was net geboren. Ja. En de vader O was bezig met een genocide op het Joodse volk. Alle mannelijke baby's moesten in de nijl gegooid worden, verdronken worden. Maar Jochebed, die was de moeder van Mozes... Ja. Ik kon geen afscheid nemen van dat, dat mooie, lieve jongetje. Ja. Dus zij verborg hem. Maar het jongetje dat, dat jankte ook nogal blijkbaar. En, dus ze kon het niet langer verborgen houden. Maar ze kon hem ook niet verdrinken. Nee. Dus ze maakte een biezen kistje. En ze maakte dat keurig waterdicht. En ze zei Mirjam, dat was de oudste zus van Mozes... Uh, let jij er eens even op en zet het maar in de nijl tussen het riet. Nou, Mirjam die let er goed op. Kom, in de verte komt een delegatie aan van een Egyptische prinses met de dinarissen. En die hoort de Mo, die kleine Mozes huilen. Hey, er, er zit wat in het riet, ga eens kijken, zegt ze tegen een van die uh, dinarissen. En die komt dan met dat bieze kistje. En Mozes stal haar hart. En Mozes stal haar hart. Om een lang verhaal weer kort te maken: ja. Mozes, die wordt uh, in het paleis opgevoed. Ja. En door zijn moeder. Ja. Want daar zorgde die slimme Merian weer voor. Ja, ja, ja, heel slim. En die zit daar, die krijgt een uh, grandioze Egyptische opvoeding. Ja. En met alle wetenschap en kennis uit die tijd. Maar hij blijft Israëliet. Ja. Hij blijft trouw. Hij zal waarschijnlijk een en ander van zijn vader en moeder nog gehoord hebben. Mm -hmm. Op een dag. ...loopt hij daar tussen de elite die daar slavenarbeid moesten verrichten. Ze moesten de piramides bouwen. En hij eh, ziet hoe, hoe een zo'n Egyptische bewaker... ...het was een soort, soort concentratiekam En Die sloeg zo'n zo, zo Joodse man in elkaar. Hij was zo kwaad. Hij doodde die Egyptenaar. Ja. Om een lang verhaal kort te maken, vader ook komt erachter. Mozes moest vluchten. Waarschijnlijk is hij gevlucht in zijn prinselijke wagen. Hm. Want uh, lopers zou vader Oom makkelijk hebben kunnen achterhalen. Ja, dus hij is daar, kwam daar heel ver weg en komt hij bij een waterput. En wat hij dorst. Hij stapt uit, hebben we wat drinken. Er komt een, een stel meiden met een nog groter stel schapen aan. Dat was de kudde van de stam van de Kenieten. Het was een nomadische stam die daardoor de Sinei en de Negev rondzwierf. En de zeven dochters van uh, Jetro, zo heette die man. En dat was de priester, het opperhoofd en van alles was van die, die van, stam. van die stam. Ja. En, uh, maar ja, die meiden die wilden die kudde laten drinken en drinken. En daar komen andere herders aan, die beginnen te vechten. En Mozes die pakt ze zwaard en jaagt die hedders weg. <grijg> en helpt die meiden die ongewoon vroeg thuiskomen. En eh, pa die vraagt, pa Jetro vraagt: hoe kom je zo vroeg thuis? Hij was een Egyptenaar. En die heeft ons geholpen bij de put. Die heeft al die andere hedders weggejaagd. Waarom heb je die vent niet uitgenodigd? Ja. In zijn achterhoofd zat er natuurlijk al de gedachte: misschien kan ik met een van mijn dochters kwijtraken. <grijg> ja, <grijg> nou. <laughs> Mozes komt dus bij die kenieten terecht, raakt inderdaad verliefd op Zippora. Ja. Dus die keniet, die Jetro, was de eerste die een vluchtende jood geholpen heeft. Ja, dat en, wist hij niet, want hij dacht dat een Egypte nou was. Ja, nou ja, maar dat heeft Mozes intussen wel verteld. Je ja, heeft erover gepraat, want ja. anders wist die Jetro dat later niet zo goed. Ja, precies. Ja. Dus hij, eh, en Mozes die, die trouwt met Sipora. Krijgt twee zonen. En hij voelt zich aardig op zijn gemak. Ja. En zo'n kleine veertig jaar lang heeft hij daar gezeten. Tot op een gegeven moment God hem roept. Bij dat brandende Braambos wat niet verteerde, dat weet je wel. Ja, ja. En eh, Mozes had er helemaal geen zin in. Want God riep hem om. Ja, om Israël te gaan bevrijden. Ja. Ja, ik, het is nu tijd, zegt de Heer, ik ga dit volk bevrijden. Nou, waarom stuurt u niet iemand anders? was het einde van de discussie. Zegt Mozes tegen het heer, de heer die werd een beetje boos op Mozes. En die zegt, oké, okay, ik zal je Aarom een beetje meesturen, maar jij gaat. Ja. Dus hij neemt Sephora en zijn twee zonen mee, en dan krijg je de hele geschiedenis van de plagen van Egypte. Ja. Halverwege die plagen heeft hij Sephora en die ja, twee zonen teruggestuurd. Het, ja. het werd te gevaarlijk. Ja. Goed. Ik ga dat lange verhaal niet vertellen, maar uh, Israël die trekt Egypte uit en krijgt een heleboel schatten mee en ze trekken door de Schelfzee die opdroogt op een gegeven moment, mm. door die wind die waarde. Ja. En ze zitten vlak bij de berg de Sinei. en Mozes zit rustig recht te spreken. komt een, uh, een dienaar die komt daar die tent binnen. En, uh, meneer Mozes, meneer Mozes, is bezoek voor u! Huh? Zegt Mozes, wie? Uw schoonvader is er! Met, met uh, uw vrouw en de kinderen. Jeetero, die was zijn vrouw aan het terugbrengen. Ja, want Moos was zonder zijn vrouw en kinderen weggegaan. Ja, zonder vrouw en kinderen was hij weg. Dat was veel te gevaarlijk, allemaal. Ja. ja. En, en, en bij die stam was die veilig, waren ze veilig. Nou ja, hij nam toch heel veel uh, vrouwen en kinderen en. en ja, nee, ja, mee. ja, dus, dus Jeetero dacht: ik breng ze terug. Daar horen ze. Ja, precies. Een prachtige scène. Mozes zegt niet, laat maar komen. Nee. Hij gaat naar buiten, de tent uit, naar buiten de lege plaats. Buigt zich neer, vol beleefdheid en correctheid voor zijn schoonvader. En zegt, fijn u weer te zien. Dank u wel. Fijn jou weer te zien, ze gaan naar de tent. En wat staat er dan? En dat vinden we in, even kijken, in Exodus, uh, uh, Exodus 18... Vinden we dat. In Exodus 2 staat natuurlijk het hele verhaal van, uh, van Mozes die daar gered wordt. Ja. Maar Exodus 18, daar uh, wordt... Oh, ik zit in... in 19, zit ik pas. Hier zitten we. Daarop ging Mozes zijn schoonvader tegemoet, boog zich voor hem neer. Mooi, in vers uh, 7. En kuste hem. En ze vroegen naar elkaar, dus welstand, en gingen naar de tent... God Mozes vertelde alles wat er gebeurd is aan ja. de schoonvader, en dan vinden we iets prachtigs, vers 9. En Jethro verheugde zich over al het goede dat de Heere aan Israël gedaan had. Dat hij ze uit het land, de macht van de Egyptenaren, had gered. Ten eerste, Jethro verheugde zich. Ja. Ja. Wat doen wij voor de machtige daden die God nu aan Israël doet? Ja, 1948. We hebben, we, uh, niet alleen, in, nee, maar nu in deze, in, de jaren, in 1948, in 1967, ja, ja, en, en tot op de dag van heden, ja. verheugen wij ons. Ik heb weinig mensen gezien die zich daarin verheugen. Mm -hmm. Maar ja, ze, ze, zijn wel, huh? ze zijn er we wel, hoor. Ze zijn er al. ja, gelukkig wel, anders ja, hadden we hier niet gezeten. Ja. En hij verheugde zich over het goede, dat, en het, het tweede is, dan de Heer aan Israël. Precies. Hij kende de naam van de Heer. Ja. De godsnaam. JHWH, Tetragram ja. zeggen ze ook wel, Jawé. Ja. Hij kende die naam. En dan gaan we naar vers 10, dat is het allermooiste. Dat is de grootste zegen die Jetro kreeg. Mm -hmm. Hij zegt, en Jetro zei, geprezen zij de Heer die u uh, gered heeft uit de macht van de Egyptenaren en van Farao. En nu komt het. Nu weet ik, nu weet ik, dat de Heere groter is dan alle goden. Tja. Dat is wat. Ja. Want Eigen. hij was de stamhoofd en ook de priester van de stam van de kenieten. Ja. En hij had een hele tent vol afgoden. Ja, en die, die moest de, de Egyptische afgoden, ja. Ja. De, de woestijngoden, die ja. hij uh, te vriend moest houden ja. om de stam te bewaren. Ja. En nu weet ik dat de Heere groter is. En dat is eigenlijk ook... Eigenlijk komt hij hier tot inzicht. Hij komt hier tot geloof. Ja. Hij, is gewoon, hij is gewoon puur bekeerd. Ja. Het, het was een grote beloning. Ja. God opent zijn ogen. Ja. ja. Maar dat staat ook zeer tegen de hoofdverklaring van de islam. Mm -hmm. Want? En dat is aanlaagbaar. Ja. Allah is, betekent Allah is de grootste, ja. Allah is de grote. Nee, staat, zegt de schrift, nee, zegt Jetro, en nee, zeggen wij Jetro na, nu weten wij dat de Heer groter is dan alle andere Goden. Mm. Ja, de God van Israël. Ja. En dat heeft hij dus goed ontdekt. Ja, want en Allah Akbar de... is niet de God van Israël. Zeg je? Allah Akbar is niet de God van Israël. Ja. Niet de God van Israël. Nee, dat is niet de God van Israël, nee. natuurlijk niet. Nee. nee. Nee, dat is het. Nou, misschien nog even, want er zijn natuurlijk mensen die zeggen, van, ja, Allah is hetzelfde als God. Dat zegt de paus ook. Ja. ja maar waarom is hij dat niet? Omdat het getuigenis dat van de God van de islam uitgaat, en het getuigenis uh, dat uh, in de Koran over hem staat, mm -hmm. volstrekt tegengesteld is, als het bijbelse getuigenis, over de, de Heer, de God van Israël. Ja. Dat is... Ja. Een van die dingen is dat zij zeggen dat God geen zoon heeft. En da dat is het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Dat staat daar op de, in, ja. in, de, in de rotskoepel in Jeruzalem, staat dat vele uh, wijzen geschreven op, uh, op, op, op uh, de, de rand daar. Ja, God heeft geen zoon. Nee. En, en de belangrijke getuigenis, waar zelfs de duivel aan toegeeft, mm -hmm. is over de Heer Jezus. Ik weet wie jij zijt, zegt een of andere demon. Ik weet wie je bent. Je bent de Zoon van de Allerhoogste God. Ja. En wij ja. zeggen, Jezus is de Zoon van God. En, en dat is het grote verschil. Ja, dus en, daarom zegt eigenlijk de islam al zelf... Uh, dat zij een andere god dienen dan de ja. God van Israël. Ja, en, en, en die in wezen de demonische... de grootste concurrent van de Heer Jezus is... Ja. Want Jezus zal de troon van David in bezit nemen en, en, en over de wereld regeren, vanuit van Jeruzalem uit. Ja, en zei ze... terwijl, terwijl de islam zegt van wij willen op die troon zitten, ja, ja. Uh, wij willen regeren ja. in Jeruzalem, wij willen Jeruzalem. Dat is eigenlijk een heel satanische uh, ja, is een, gedachte. Ja. En dat is heel duidelijk, nou, Jetro had het tenminste in de gaten. Jetro die werd... Uh, ja, maar de paus niet. Zijn ja. ogen werden geopend voor de God van ja. Israël. En wat kreeg Jetro? Die kreeg ook deel aan het geloof van de Joden. Mm. Vers, vers 12. De schoonvader van Mozes, Jetro, nam een brandoffer en een slachtoffer voor God. En Aaron en alle oudsten van Israël kwamen samen om met de schoonvader van Mozes voor het aangezicht van God maaltijd te houden. Dat is eigenlijk avondmaal. Een soort avondmaal voor het aangezicht van God. Ja, prachtig. En schitterend mooi. Nou, dat was... De zegen die Jethro kreeg. Ja. En dat is verschrikkelijk mooi. Ja, zeker. Ja. Maar nu gaat het verder. Ja, die Jethro die, uh, moest weer naar huis. Ja. Hij gaf Mozes nog een goed advies om wat meer te delegeren. En uh, dat heeft hij ook gedaan. En toen hij naar huis ging, toen uh, gebeurde er wat. Want Jethro had een hele delegatie meegenomen. Mm -hmm. Ook de zwager van Mozes, een broer van Sephora. En die heette Hobab. Nooit van gehoord. Hobab. Hobab, nou ja, dat betekent een vriend van God. Oh, mooie naam. Ja, een hele mooie naam. Die Hobab. En Mozes zegt tegen Hobab, luister eens joh. Zou jij niet met jouw gezin en met een paar van jullie mannen mee willen gaan? Want jij weet de weg in de woestijn. Jij weet waar de bronnen zitten. En waar je uh, oase kunt vinden. Ja, jij bent erop gegroeid. En, uh, en jij weet het. Ja. En, en als je met ons meegaat, dan zul je deel hebben aan de zegen van de God van Israël. Mm. Nou, in, Ex in Exodus staat dat stuk. Maar in Exodus, daar lees je, daar... Nee, in, nummer, in Nummerie staat dat. En in Nummerie even kijken, ik kan het nergens vinden. Nou, in 10. In nummer 10 staat dat verzoek van Mozes. En dat is toch wel interessant dat je dat vindt... dat Mozes dat aan hem vraagt. In nummer 10, vers 29. Toen zei Mozes tot Gobab... de zoon van de Midianit Rehuel, de schoonvader van Mozes... Wij trekken op naar de plaats waarvan de Heerde gezegd heeft, ik zal u haar geven. Ga met ons, dan zullen wij u wel doen, want de Heerde heeft het goede gesproken. Hij zei tegen hem, nee, zegt Hobab, ik wil naar mijn land en naar mijn verwanten gaan. En Mozes die zei toen, wil toch ons niet verlaten, want jullie weten tenminste hoe wij ons in de woestijn moeten legeren. Ja. En jullie kunt ons tot ogen dienen. Als je met ons meegaat, dan zul je zegenen. Die geschiedenis in nummer, die wordt, niet die wordt niet afgemaakt. Nee. Worden ons niet in de, uh, in de helderheid gezet of die nee. hoop ook nou meegegaan is of niet. Nee, nee, precies. Dat is ja. Net als een, een, rom een romaan met een open eind. Ja, ja, ja. Daar heb ja. ik zo'n verschrikkelijke hekel aan. Ja. Dus dan kijken we even naar, uh, uh, uh, naar Jozua geloof ik, of naar Richteren. Even zien. Even zien. Uh, ja, ergens in, in, in Richter 1, vers 16, ja. In Richter 1, vers 16 staat het. Ik heb dat opgeschreven: De zonen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs mee uh, van de Palmstad, dat is van Jericho, uh, naar de woestijn van Judea. En ze gingen daar onder de bevolking wonen. Ja. Dus, dus die hoop, die was toch meegegaan. Ja, ja. Uh... Die geschiedenis, die is toch wel heel erg mooi, ja. die gaat nog even verder. Uh, op een gegeven moment had Israël oorlog. Er hadden altijd oorlogen. Ja. Het was nogal een, een, een pittige oorlog. Uh, dat was in de tijd van de richteren. En dat was uh, een zekere Sisera die had zoveel strijdwagens. Mm -hmm. En daar ja. kwam die Sisera kwam in de tent van een zekere Jaël terecht, en die was op de vlucht voor, uh, voor Gideon, was het geloof mm -hmm. ik. En die ging, uh, en die kwam in de tent. Maar die Jaël, die was van een kenitische stam. Ja. Dus die was nog steeds voor Israël. Ja. Dus die Jaël was, die ja. ramde een pin door de, het hoofd van Sisera. En, en die heeft Israël eigenlijk de overwinning over de Syriërs gegeven. Ja, ja. Nog een paar eeuwen later, komt koning Saul. Koning Sal kreeg van de opdracht de Amalekieten te verslaan, ja. want dat uh, had God altijd al problemen mee vanwege die laffe overvallen op Israël toen ze uit Egypte trokken. Ja. vielen ze de Achterhoede ja. aan, en ja, de, de, de oudjes en de kinderen die daar liepen ja. en, en vernietigden ze. Maar onder die, uh, uh, onder die Amalekieten, daar woonde ook een stam van de Kenieten, mm -hmm. die zat daar onder. Nou, en wat gebeurt er? Dat lezen we even kijken in 1 Samuel 15, vers 6. Dat is een heel frappant, is dat. 1 Samuel 15, vers 6, vinden we dat. En Saul die gaat dus die Amalekieten vernietigen. En Saul nu zei, vers 6, toen hij onderweg was naar die Amalekieten... Hij zei tegen de Kenieten, ga heen, verwijder je, trek weg uit het midden van de Amalekieten, opdat ik u niet met hen verdelg. En dan komt het, jullie hebben immers trouw bewezen aan alle Israëlieten toen zij uit Egypte trokken. Ja, apart, hè? Dat Sal uh, zich dat dan nog herinneren. Dat hij ja, dat, ik... dat, dat weet. Dat is ook in de over... overdragingen. Ik, ik zeg het iets anders, God vergeet niets. Ja, precies. De heilige geest bracht dat sal in zijn ja. herinnering. Ik denk toch, op, er zitten kenieten. Ja. En die zijn goed voor ons ja. geweest. Als je kenieten nu zou zeggen, welk volk is dat? Geen idee. Geen idee. Geen idee. Nee. Okay. 600 jaar was dat later. Hè. Sal was 600 jaar na Ja, los. Dat, Daarom zeg ik dat. Van ja. in, in de overlevering moet dat overgedragen zijn. We gaan nog eens een keer 200 jaar later. En dat lees ik in de kronieken. Mm -hmm. Daar worden alle uh, de ambtenaren... Van, uh, van Saul, nee, van, van Salomo worden genoemd. En dan zien we in vers 55 van het tweede hoofdstuk. Ze hadden dus uh, die en die en die, de Sukkieten, Dat waren de kenieten. Die uh, afstammelingen waren van... en dan een van de voorvaderen van de kenieten. Ja. En die waren daar onder de hoge ambtenaren van Salomo. Ja. God vergeet niets. Ik denk dat de kenieten nu... Opgegaan zijn in, uh, in het volk Israël. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja. Um, nou, even de conclusie. Jethro hoorde van Gods grote daden over Israël. Mm. Wij horen van Gods grote daden. Mm. Als tegen alle verwachtingen in werd in 1948 de staat Israël gesticht. Ja. Tegen alle verwachtingen in konden vier of vijf of zes Arabische legers, goed getraind door de Engelsen. ...konden Israël niet verslaan. Iedereen verwachtte dat. Tegen alle verwachtingen in... ...werd in 1967 Israël niet in, in, in, in de Middellandse Zee gegooid. Maar in zes dagen versloegen ze twee machtige legers. Ja. Dat is gewoon een bijbelse overwinning is dat geweest. Absoluut. Ja. En waarom is dat een bijbelse overwinning geweest? Omdat ze toen Judea en Samaria veroverden. Niet op de Palestijnen. hoor. Dat hebben ze veroverd op Jordanië. En toen hebben ze de binnenstad, het, het heilige deel, van Jeruzalem veroverd. Ja. Niet op de Palestijnen. Want die waren het, er toen nog niet? Die waren er nog niet eens, in 1967, maar op Jordanië. Mm -hmm. Dat was een, een, een cruciale oorlog. Dat ze dat nu verknold hebben Israël, ja dat ja, is... Wij verknollen het ook zo vaak in ons leven nee, als we een zegening van de Heer krijgen. Nee. En de Heer die maakt dat waarschijnlijk mm -hmm. in onze dagen weer goed. Mm. Want de Bijbel die zegt dus dat de bergen van Israël weer is Israël komen. Wij kunnen dus een hoop leren van de lessen van de kenieten. Ja, Jethro die hoorde van Gods grote daden. En die trok zijn conclusie, bekeerde zich tot God van Israël. En was Israël tot zegen en werd tot zes, 800 ja. jaar daarna zijn hele stam werd daardoor gezegend. Ja. Uh, wij hoorden van Gods grote daden, wat doen we? Ja. is ook een Bijbels voorbeeld van. Mm -hmm. Dat waren de... De Amalekieten, en dat waren de Ammonieten en de Moabieten. Ja. En dat is heel opvallend. Een Ammoniet, in hoofdstuk 23, uh, 23, vers 3. Een Ammoniet, of Moabiet, zal niet in de gemeente van de Heer komen. Hmm. Dus die kan niet bekeerd worden. Waarom niet? Zelfs als een tiende geslacht zal nimmer in de gemeente van de Heer komen. En waarom? Omdat zij bij uw uittocht uit Egypte, op, uh, onderweg, hen niet met brood en water tegemoet gekomen zijn. Mm. En omdat ze Biliam tegen Israël opgestookt hebben. Ja, dat is dus wel een uh, ernstige les. Ja, en wat doen wij met Israël? Ja. Komen we hen met, met vriendschap, met brood, met brood en, en, water, en water, met bemoediging tegemoet? tegemoet. Ja. Of komen we met uh, anti-Israël-resoluties, met boycottacties uh, boycott ja. en al die flauwekul en... en, en, en Bepaalde ...theologieën en vervangingstheologie tegemoet. Ja. En, en ze komen niet, er komt nooit een opwekking... ...als we het niet in orde maken met Israël, Gods volk... ...en ze met water en brood in deze moeilijke tijd komen. Dat, dat is de les die we vandaag leren van de kenieten. Dat is de les van de kenieten en van natuurlijk de ammonieten en de moabieten. Dankjewel Jan, onze tijd zit erop. We gaan de volgende aflevering gewoon verder met deze prachtige lessen. Dank voor nu. En, ja, u kunt ook de Israëlieten met brood en water tegemoetkomen, met uw vriendelijkheid als u er bent. U zult het ervaren dat Israël dat zeer uh, lovenswaardig vindt. Altijd weer als zij mensen ontmoeten die belangstelling hebben voor het volk Israël, zult u ook goed ontmoeten. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Het zou een prachtige gelegenheid voor hem geweest zijn om te zeggen... Lekker puffen, we waren de woorden van Soemietan getrouwd. En dat is de diepste reden waarom de wereld Israël niet mag.